Jelke Teertstra met het NOS-journaal. In het rampgebied van vlucht MH17 liggen nog veel persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Volgens de lokale bevolking is er op een aantal plaatsen nog altijd niet gezocht omdat het daar te gevaarlijk is. Eergisteren zei minister van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk nog dat alle eigendommen zijn verzameld. Maar bewoners van dorpen in het rampgebied zeggen dat dat niet klopt. Bij de zoekactie van afgelopen week zijn spullen die op toegankelijke plaatsen lagen wel opgehaald. Zij worden nu onderzocht en later naar Nederland gevlogen. De stichting Vrienden van de Gaykrant heeft beslag laten leggen op de twee huizen van Henk Krol. Dat meldt het televisieprogramma 1Vandaag. De oud-directeur van de Gaykrant zou subsidiegeld van de stichting hebben gebruikt voor de website van zijn partij, 50PLUS. Advocaat Harmerstein van de stichting beschuldigt Krol van oplichting. Hij zegt dat hij met het, bedrag, met het beslag wil voorkomen dat Krol het geld wegsluist. De problemen tussen Air France en de piloten van de luchtvaartmaatschappij lijken voorbij. De Franse piloten wilden niet voor dochterbedrijf Transavia gaan vliegen, omdat ze dan minder zouden verdienen. Nu zou zijn overeengekomen dat de Air France piloten zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor Transavia gaan vliegen. De piloten staakten de afgelopen maand twee weken lang tegen de plannen van de luchtvaartmaatschappij. Dat kostte het bedrijf honderden miljoenen euro's. De president van China heeft kunstenaars, acteurs en schrijvers opgeroepen zich aan de socialistische waarden te houden. In een toespraak waarschuwde hij dat hun werken niet de vieze lucht van geld mogen hebben. Ze moeten bovendien vaderlandsliefde uitstralen en de volgens Peking juiste visie op de Chinese geschiedenis en cultuur verspreiden. Kunstenaars worden in China streng gecontroleerd. Wie zich kritisch uitlaat over de regering kan op straffen rekenen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen droog. Maar vannacht gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Kort af tot een graad of 12. Morgen valt nog een enkele bui. Maar in de loop van de dag klaart het overal op. Het wordt 17 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin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 Ja, de kop is eraf voor deze alternatieve FM En uh, voor de verandering is het uh, weer eens uh, dat ik eens achter deze kant van de ja, microfoon... Ja, eindelijk weer eens een andere kant. Ja. Op, op. Uh, jij hebt ook eens een keer uh, heel leuk uh, weer eens de schuiven gevonden, Marcus. Nou ja, een keer deze schuif in plaats van die ja, schuif helemaal ja, staan. Ja, He? Normaal gesproken, zoals vorige week, hadden we dus uh, een optreden hier uh, van. En dan moet ik even weer. Uh, nou, denk ik Nexo Shape, inderdaad. Die. Uh, zijn uh, bezig met een uh, single launch uh, tour. Daar hebben ze afgelopen week uh, de, de aanzet uh, toegegeven. door een optreden in Duiker. En uh, voordat ze naar Duiker gingen, kwamen ze dus hier met. Uh, geloof ik zes nummers uh, die, die ze gespeeld hebben. Een paar nummers ook uh, van hun nieuwe album. En daar uh, gaan ze de hort mee op, uh, om het dan maar eens even gewoon uh, populair Nederlands uh, te zeggen. Ja, ik heb eventueel zo direct nog wel een klein voorproefje van de opnames. Kijk, dat is altijd leuk. Nexus shape uh, in akoestische setting. Dat geldt uh, nog, nog niet voor onze gasten van vanavond. Want zij gaan iets uh, vertellen over het materiaal wat ze hebben gemaakt. En dat is panelopie. Penelope. Penelope. Penelope. Penelope. Penelope. Penelope. Ik, ik word ja. gewoon even correct me if I'm wrong. <laughs> en anders word ik uh, gewoon met een... Uh, <laughs> ah, je hoort al, Vicky en uh, Allard zijn hier. Uh, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ja. nou, dat is leuk dat jullie er zijn. Want je, uh, jullie komen uit Rotterdam, hè? Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam, ja. 020 en 010. Het is dus, uh, de eeuwige strijd. Uh, <laughs> <laughs> uh, Amsterdamse band. Uh, ik dacht heel even, uh, hoe kom ik daar nou weer bij? Ja, je, nee, Amsterdam. Is echt Amsterdam. Uh, is, is Amsterdam, oh, dat is een leuke vraag meteen. Uh, is het dan een rock scene? Je mag iets dichter bij de microfoon. Nemen. Um, ja, ja, ik, ja, ik vind het niet zo. Zeg maar. nee. Nee. nee. Is het meer singer-songwriter een beetje? Uh... Ja, singer-songwriter, poppy. Ja? Ja, maar geen echt. Geen rauwe rock. Nee, nee, nee. Ja. Rauwe rock vind je altijd meer in de, in de, in de provincie als in de, dan in de stad. grotere st stadjes. Ja. Ja. Uh, is het wel zo dat jullie daar toch uh, ja, met jullie materiaal toch wel uh, wat, wat, wat ja, clubs, uh, om het dan maar even zo te zeggen, in zalen kunnen, uh, in zalen kunnen spelen? Of, ja, het is of, vrij moeilijk ja? in Amsterdam. Ja. Er is de, echt heel weinig in Amsterdam. Je hebt een uh, paar goede rockkroegen. Daar kun je spelen, maar dan... Uh, houd het op. Ja, dan houdt het op. En ja. zeg maar, programmering, melkweg, uh, support shows... Dat is ook heel erg verminderd de afgelopen jaren. Sowieso programmeren voor dat soort zalen. Ja. Dus dat is, een, is inderdaad een beetje een moeilijk verhaal. Zeg maar. Ja. Maar ja. Dat, is, dat maakt ons ook helemaal niet uit. We vinden ja. het fijn om te wonen. We hoeven niet per se uh, te spelen. <laughs> of, uh, daar, uh... Goed. Uh, de band uh, bestaat uit vijf personen, geloof ik. Uh, ja. ja. Uh, waarvan jij de gitarist bent. Ja. Vicky is de frontvrouw van de band. Oh ja. Ja. Dat zullen we zo wel gaan horen. <laughs> uh, wie zitten er nog meer in? Uh, Mauricio Guerra Lopez op Bas. Dat, hij woont in Arnhem trouwens. Ja. Uh, uh, Juso Whistler op Drums. Ja. En uh, Roy Jansen op uh, Gitaar. De andere gitarist. De andere gitarist. Ja. ja. Uh, hoe lang zijn jullie bezig? Ga ik de vraag. Sinds ja. vorig jaar? Ja, Sinds voor... zo anderhalf jaar. Ja. Ja. In de, uh, met deze band. Ja, ja. ja. Allert en ik hebben een andere band ook gehad hiervoor. Ja, dat zit een beetje uit voor gevloeid. Zeg ja. Maar. Ja. ja, Moet ik het nog een keer goed zeggen? Penol? Penelope. Penelope. Penelope. Penelope. Van Penelope, uh, Penelope Cruz? Nee, ja. maar daar komt niet de naam niet van. van de naam, maar waar ja. komt hij vandaan eigenlijk? Mijn moeder heet Penelope. Ah. Zit en, hij niet stiekem te luisteren vanavond? Uh, uh, nou, die zit in Spanje op het moment. 30 maar, graden, dus... ja, dus, ja. hè? Maakt niet uit, we hebben livestream, dus ja. het ja, zou, precies, zou, ja. zou kunnen. Ja, precies. Ja. En eigenlijk mijn uh, tweede naam is ook uh, Penelope, Victoria Penelope. Het uh, is uh, Engels. Yeah. Ja, maar echt vernoemd naar de moeder van, ja. uh, van Vicky. Ja, de band is echt vernoemd naar mijn moeder. Ah. En haar roepnaam is Penny. Ja. Um, ja. ja, want sommigen zeggen oh, Penelope Cruz. Waarom die naam? Maar het is gewoon mijn moeders naam. <laughs> niet Penelope. <van> Penelope. Cruz. <laughs> Penelope. Ik moet, moet even de klemtoon Penelope. Maar ja. het maakt niet uit hoe je, ah, okay. hoe je ja, het uh, uitspreekt als, als mensen het maar zeggen, ja. toch? Maar wij zeggen Penelope. Waar staat het voor? Penelope. Ja. Ja, to ik bedoel muziek. Poh, voor mij is het uh, de manier waarop ik mijn gevoel uit. Ja? Intens. De goede uitlaatklep. Ja, echt intens. Je ja. moet het wel voelen. Nou, de, de band is anderhalf jaar geleden ontstaan. Ze, ja. ze, ze, zeggen jullie net. Ja, uh, ja wij, wij schreven al nummers. Ja. Ja. en Toen is Vicky naar... Uh, nou, toen hebben Vicky, ja, ik schreef de muziek. Vicky de Zanglijnen. en uh, Toen is Vicky naar Los Angeles gegaan. Naar een studio om de ze ze pre-producties te doen. En mm. kijken hoe het allemaal klinkt. En toen uh, hebben we besloten vorig jaar uh, een plaatje op te nemen. En toen, uh, de producer van daar is hier gekomen. Hij heeft die opgenomen en daar gemixt. Dan uh, ja. hadden we gelijk een doel, zeg maar. Het is dus een Amerikaanse... Ja. Uh, ja. Uh, ja. Hij heet uh, James Lugo. Heeft hij uh, in het verleden wat gedaan? Ja, hij zat echt in de 80s Hard rock scene ja, Hij zat een de schieter is bij Dokken. Don Dokken. Ja. En uh, hij heeft ook wel eens uh, gezongen bij Nazareth. Love maar hij heeft ook heel veel muziek, ja, ja, ja, ja. Heel veel muziek gemaakt voor, uh, voor uh, ja, Walt Disney en uh, maar ja, veel rockbands. Hij heeft Snoop Dogg heeft hij ook nog ja, gedaan? Hij heeft en veel ook gedaan. Ja. En hij was ook vocal coach uh, later bij The Voice, uh, de, rock, de oh, rock, vocal coach. De, de vo ja, ja. Uh, Idols America. Oh ja, Idols, ja. ja. ja. ja. Um, maar dus ja, echt wel uit, uit de rock scene. Uh. Ja, dus jullie, hebben, uh, jullie kwamen met materiaal. En dat hebben jullie uh, uh, gevraagd aan hem? Van... Ja, ik heb hem ontmoet. Uh, ik deed eigenlijk een masterclass van hem. Uh -huh. uh, en toen zijn we in contact gebleven. En daarna heeft hij mij uitgenodigd. Dat was in Amsterdam. Uh, vlakbij Amsterdam. En daarna heeft hij mij uitgenodigd om naar Halle te komen. En uh, toen ben ik daar wat gaan inzingen. En uh, dat soort dingen. En in contact gebleven. En toen zei hij, nou ik kom jullie plaat doen. Dus hij is naar Nederland gekomen. Mee opgenomen. Heeft hij het materiaal weer meegenomen naar huis. En daar gemixt. Uh... Hij heeft een analoge grote tafel. Ja. Hmm. En dat ging via Skype en livestreaming. waar waren wij mee aan het mixen. S nachts. <laughs> dat is wel heel erg, ja, heel heel erg gezonde. Maar ja, ja. Uh, tegenwoordig staat het internet helemaal voor ja, niets. Ja, precies. Ja. Dat is inderdaad de manier... Ja. Om, uh... Ik, uh, ik, ik, ik, we zijn al aardig eentje op weg. We begonnen trouwens met Jason Waterfalls. Dat, uh, dat zal ik er dan nog maar even bij zeggen. Uh, ja, hun laatste single. Uh, ik heb hem alweer weggeklikt uh, wat betreft de, de, de titel. titel. Ja, het is wel weer heel... Uh, en dus zoek je Jaap Koper van. weer uh, <laughs> tegenwoordig. Ach, Jaap Koper weer, hoor. Ja. Altijd. <laughs> Ik, vroeger kon ik het heel snel oplepelen tegenwoordig. Ja, Marcus zit dan al... Um... Ja, je wordt er steeds langzamer in, jou. Ja, papie wordt een dagje <laughs> Ja, uh, Goed, maar Duidelijk uh, dan, dan gaan wij uh, toch uh, nu even naar het werk wat jullie gemaakt hebben. Want hoe, hoe lang hebben jullie dit... Uh... Uh, nou, het is helemaal af. Uh, was, in, was het maart, april, denk ik. Of mei zelfs, met de mastering. We hebben het weer in Nederland laten masteren. Mm -hmm. En uh, in september is die uitgekomen bij RVP Records ja. uh, in Nederland. En dat was het moment dat ik het ook al uh, op ja. uh, wist te, te pikken. Dus ja. uh, zo lang is het al. Uh, goed, uh, de, de, de, de single of beter gezegd de clip die ook uh, jullie ja. op ja. YouTube hebben gezet is Bounce Back. Nee. nee. Niet het, Niet? Nee, het album, nee. Heet, het album heet Bounce Back. Het album heet Bounce ja, Back? Ja, en de clip, uh, het nummer van de clip heet uh, Running Around in Circles... Dan nog... gaan we die eerste zeggen Ja, oké. Okay. Ja, nee, ja. Ik heb hier back... gewoon klaarstaan. Ja. Bounce Back ja. wordt, wordt de volgende clip. Bounce okay. Back wordt de volgende. Hè? Dus ja, je, bent, gaan, je kijkt in de toekomst. Dat, is, dat <laughs> maakt niet uit. Is, is, uh, ja, ik, nee, ja. ik in de veronderstelling Bounce Back. Dat is uh, wat ik een paar keer gedraaid heb. Maar dan gaan we gewoon <laughs> deze single draaien. Hier is Running Around in Circles. En wat hebben we daarachter? Want jij hebt iets uitgezocht wat... Nee, nee, nee, nee, ik, ik zat hier op, het, uh, op hetzelfde CD'tje als wat zij bespraken. Okay, dus okay. Ik van te kijken. Nou, dat is goed. Dan gaan we dus nu eerst uh, die, die clip uh, of uh, eerst die van het CD'tje draaien. En dan pakken we erachter de iPod van, uh, van Allard. Uh, wat, uh, wat heb jij daarvan? Uh, oh, dat vind uh, ik heel fijn. Uh, letters van de Deftones, de laatste. Letter van de Deftones. <coughs> dus dat, uh, dat gaan we er dan achter, uh, achteraan draaien. Dus eerst running around the show. dit dan hoor, dan denk ik op zijn minst... Ja, loop door uh, Alert uh, nog. Ja. Dus uh, je het, moet hem even... Dit klinkt ook als iets <laughs> heel anders meteen. <laughs> ja. uh, want dit kwam uit... Uh, de, de iPod van, uh, van Alert. Uh, de Deftones. Uh, ik moet er ook bij zeggen... Als ik, uh, ik krijg ook meteen het beeld voor me... dat ik in een, een of andere... Engelse uh, ja, zaal sta... Waar, uh, waar, dit, uh, waar, dit, uh, waar dit... gespeeld wordt. En dat zijn... Ja, het beeld van grijs, graal, en alleen de muziek is dan de uitlaatklep wat, uh, wat er dan voor deze, voor deze generatie dan nog overblijft. Zo'n zo beeld heb ik bij de Deftones. Ja, ze komen uit Amerika. Ja, ik ja. Sacramento. Ja. Ja. ja, en Madonna heeft ze ooit getekend op haar label Maverick. Dus dat is ook ja. Elenis ja. Morissette. En, ja. en, en, de en dat was ook een million seller record, ja. White Pony. White Pony. Ja, dat klopt. Super vet plaat. Klopt. Dat klopt, ja. ja. Ah, dat Madonna heeft ja. toch wel... Uh, een neus ook. Een neus, ja. neus voor uh, een yeah. vette Zelfs voor dat, alternatief. Nou ja, uh, dat, dat, dat, dat is ons uh, niet vreemd met, uh, met alter, alternatieve muziek. Daarvoor hoorden we een uh, nummer van jullie in ieder geval. Uh, yeah. Running Around in Circles. Ja. Yeah. Um, running Around in Circles. Uh, jij zegt, dat het, het is mijn gevoel wat ik uit. dan, dan yeah. Dit ook? Ja, zeker, ja. Over de hectiek en dat je altijd maar te het rennen bent. En op zoek naar iets. En je uh, allemaal in je cirkeltjes te blijven Ja, ja. Is dat ook het teken van de tijd waarin we nu uh, leven? Uh, ik weet niet voor anderen. Maar voor mij uh, ben ik altijd wel op zoek. <laughs> <laughs> Die tijd duurt mij heel lang. Ja. Volgens mij, nee. <laughs> Uh, uh, op, op zoek uh, uh, gewoon uh, ook als, als muzikant? Of, of, of, nee, uh... dat niet zozeer eigenlijk. Dat is ja. wel een goeie. Nee, ja. want de muziek, de heftige muziek, past wel bij de manier waarop ik me, me wil uiten. Ja. Ja. Uh, leven jullie ook heftig? Of valt dat er wel mee? Nou ja, best wel. Ja. Ik niet hoor. Nee? <laughs> ben je een brave huisvader Echt, die op de bank, bank zit en om 7 uur naar ja, de wereld ja. eruit door zit te kijken? Hoor. Ja, is een balen dat lingo niet meer is. <laughs> is dat, uh... Groen. Groen! <laughs> Dan lijkt je, lijk je mij niet de type voor Hallert. Dat lijkt me oh. ik, ik heb wel een klein beetje mensenkennis, maar ik denk niet dat jij iemand bent die uh, zoals Ben. Nee, nee. Dat geloof ik niet. Nee. Nou nee, nee. ja, wel om ja, je fanatiek te zijn, denk ik. Maar ik... Uh... ik zie jou wel echt achter zo'n televisie zitten en dan... Groen! zie <laughs> <laughs> <is niet> je wel. <laughs> <gulteren> totdat, je, totdat je hem op het podium ziet. En Dan ja, uh, gaat, het, gaat het toch een, hele, gaat het een, zet... een tandje harder, denk ik. Als je het gitaar geluid hoort, ja. Ja, dan. Uh, vlieg ja, want, meteen. <laughs> want jullie hadden het over. Hè, toen we begonnen met, met het programma, toen hadden jullie het over uh, de optredens, bijvoorbeeld als Support Act. En, uh, dat is, is dat jullie eigenlijk al overkomen? Support Act? Uh, nou, toevallig uh, 20 november supporten we. 21 november. 20 november. Sporten we Modest Finest in de, de Nieuwe Pul. Dat Die kennen we ook nog van een uh, paar jaar terug. Yeah. Speelde, of... yeah. <kug> en, uh, ja. Ja. En ja, dat zijn gewoon altijd goede gigs. Want je, je staat gewoon voor meer man. Je moet wel hard werken, maar dat, ja. uh, weet je, dat hoort erbij. Je ja. hebt plaat tijd, je bent gewoon een nieuw bandje. En je moet gewoon. Uh, je ja, zelfs, jezelf presenteren. Ja, en absoluut. Zeker, ja. Zeker. ja dus, hoe lang zijn jullie uh, al bezig in de muziek? Los uh, van Penelope. Nou ja, ik stond uh, vanaf mijn vierde al uh, op het podium. Ja. Uh, dus dat is twintig jaar nu. Ongeveer. Wacht even. <lacht> wat, als je vier, vier bent, maar wat, wat, uh, wat kijk je dan naar? Uh, ja, dan is het zo'n kind van ja, South Mix Show en dat soort dingen. En is hij dan zo'n klein ah. meisje die dan? Ja. Dus in de hand. En, uh... Met de deo. Ja, ja, ja. dat bedoel ik. Ja. Ik, deed met, ik deed met een tennisrekker. Ja, ja, ja. <laughs> Die houten nog weet je. Ja, nee. Uh, zo, zo gaat het nog ergens over. Maar goed, nee, maar... Uh... Dat... dat, dat dat je als meisje van vier, dat je dan... Uh, had ja, ik je begon, een voorbeeld dan? Ja, ik begon met dansen. Mm -hmm. En uh, ja, ik moet zeggen, Madonna was evenwel zeker een voorbeeld. Ja, dansen en zingen, optreden, ja. jezelf uiten op die manier. Ja, uh, ja en ik woonde... Mijn moeder uh, en mijn stiefvader hadden een kroeg en daar woonde ik boven. Daar speelde Herman brood en dat soort mensen. Dus ik wilde eigenlijk bombita worden. oh Ja. ja. <laughs> Uh, maar ja, mijn slaapkamer was recht boven het podium. Dus ik ben heel erg rock roll uh, opgevoed, opgegroeid. Ja. En daarnaast deed ik uh, concertorium, klassiek ballet. Dus, het was dus uh, toch een uh, verscheidenheid ja. aan, uh, aan achtergrond eventjes, ja. zo, wat, je, wat je doet. Ja. ja. En wat je hebt gedaan. Hè. Ja. En jij, uh, Allard? Uh, ja, ik kom echt uit een klassiek gezin met klassieke muziek. Ja. En ik speelde als een uh, kind, moest iedereen uh, dan een instrument spelen en dan uh, ging ik altviool spelen. En toen heb ik een, uh, had ik een oud-tante en daar erfde ik dan een hele dure altviool van. Alleen toen hoorde ik voor het eerst ACDC als kind, <tiedacht> da -da -da -da -da. En toen stond ik echt voor die spiegel met die viool van een paar dagen. Het zei, laat me daar maar mee stoppen, uh, weet uh, je. Uh, kijk uit, kijk uh, uit, uit. Ja, dat was voor mij echt een uh, life-changing gewoon. Ja. Ik, ik vind het wel ac Dan denk ik toch meteen weer aan, uh, aan het Hall Holla the Rosie. Uh, dat, ik, ja, is, ja. Dat, uh, is dat toch... Uh, dat, ik, dat? ik heb echt alles. Ja? Ja. Ja. Ja. Maar vooral die oude platen. Uh, wat is er nou zo leuk aan ac dan? Omdat het gewoon uh, simpel is. En, en, ja, het is gewoon puur. Het is een uh, beetje potentieloos. Maar het is gewoon zo intensief. En ik vond, was vooral heel erg fan van Malcolm Young. Die gitarist die nu helaas niet meer erbij is... omdat hij Alzheimer heeft, lastig, ik. Maar dat was echt zo'n band... dat als je die live zag... als je helemaal achter in het stadion stond... dan hoorde je nog precies wat ze speelden. Gewoon echt de strakheid, zeg maar. Ik kreeg er verschrikkelijk op als kind. Want nu dit zegt... ben ik gewoon heel stiekem meteen al aan het... Ga je er nieuwe draaien? Ja, heb je er nu Welke van AC/DC is dat? De allernieuwste, Let's Play Ball... Let's play ball. Zo heet het album, maar okay. die is nog niet uit. En de uh, het nummer wat uit is heet. Nee, de album heet Rocker Bust. Oh, Rocker Bust. Maar de ja. single heet ja, Let's Play Ball. Singles hebben nou een single uit, ja. Zal okay. ik eens even kijken of die Let's al beschikbaar is? Ik denk het wel. Die want ja, hij, hij staat in, al wel. Hij staat ja, die <laughs> moet je draaien. Play, play, balls. Yeah, play yeah. Ball. Ja, ja. Yeah. Uh, ik, ik ga hem ik gewoon pakken. Dat, dat lijkt me wel leuk. Want dat sluit uh, nou wel even mooi aan. En dan pakken we daarachter ja. meteen uh, het derde Johnson, nummer, het de derde is... nummer van, jullie, van jullie album track. Nou, uh, hartstikke fijn. Baby ja? Blue. Baby Blue. Uh, de, de, de, nou ja, goed. Ik pak gelijk meteen de bovenste. ACDC Playball. Hier uh, komt ie. Cool. En dat was hem. Helemaal. Baby Blue van uh, Penelope. Penelope. Penelope. Penelope. <laughs> Misschien van red je uh, het nog voor het eind van de uitzending. Ja, precies. Uh, Penelope. En ACDC natuurlijk. ACDC, dat hadden we ervoor met Playball. En Playball dat is speciaal voor de, de honkballers die uh, de, de Hollandse series tot een einde hebben het, uh, gebracht. Yeah. <laughs> ben jij ook een uh, honkballer? Nee, de, uh, maar ik vind het leuk op je Oké. Uh, ja, het is gewoon een Amerikaanse term, denk ik, uh, voor alles wat, uh, wat met, een bal, uh, ja. uh, met een balspel uh, te maken heeft. Ja, het zou wel eens een sta uh. stadion te kunnen worden. Ja, ja sowieso. Dus, uh, uh, dat, uh, dat vind ik, uh, ja, van jullie nummer, Baby Blue. Uh, uh -huh. dat, dat, het, het, het, het, het nummer dat, dat is bijna dat wordt gedragen, lijkt het wel. Het is... Het ene moment uh, zit je, uh, zweef je. En dan in één keer komt snoeihard die, uh, die gitaren er in één keer weer binnen zet. En dat maakt het, vind ik, maar dat is een, muziek is een beetje subjectief. Ja. Een beetje boel subjectief. Uh, dat vind ik uh, wat het, uh, waarom dit nummer zo uh, mij aanspreekt. Ik, ik zal niet zeggen dat het de beste nummer is. Want ik, daarvoor uh, ga ik nog, nog stiekem nog even alles uh, nog een keer goed afluisteren. Oké. Okay. Dus, <laughs> dus uh, wat dat er gaat. Uh, maar uh, ik had hem vanmiddag opstaan. En ik denk waanzinnig dit nummer. Dat, uh, ja, fijn om te horen. Dank dan je. Dan. Ja, dus, uh, ja, want want uh, dat is natuurlijk ook waarvoor jullie het doen. Voor Zeker. het publiek uh, wat jullie willen bereiken. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Jullie zeiden ook al van, dat zal je niet 1, 2, 3 in Amsterdam voor elkaar krijgen, maar wel meer in het achterland. Ja, of Duitsland. Duitsland wel? Ja, daar is de groot, Oost-Europa. Nou, volgend jaar dan releasen we ook en sowieso ben je sowieso gereleased. Ja, toch? Maar gewoon de promotie, dat is dan ook in Duitsland en België en dan proberen we ook nog te focussen op Scandinavië en Japan. Want het is, je, kunt alles, je kunt alles doen wat je wil. Als je hmm. daar maar uh, werk van maakt. Ja. Uh, maar ik heb zelf uh, heel mijn leven eigenlijk uh, in Duitsland gespeeld. Ja, en, uh, Ja, die scene is percentueel net zo groot als hier in Nederland. Alleen het land is natuurlijk groter. Ja, en, uh, ja meer mensen. Dan, uh, ja, van meer <laughs> mensen. Ja. In Nederland uh, is het uh, toch uh, meer dat je in hetzelfde uh vijvertje zit te vissen. denk het, ja. Ja, ja. sneller en, waarschijnlijk. Hmm. Ja, in ja. Nederland is gewoon... Maar het vaak niet een heel gunstig land... als je gaan best wel harde band bent. St nee, het is toch meer uh, het uh, gelikte werk. Ja. Of je moet uh, de, uh, uh, zo wow. verschrikkelijke à la de, de grotere jongens uh, zijn... Dan, uh, dan kom je ertussen. Maar dan moet je ook weer de juiste personen kennen en weet ik allemaal wat. Ja. ja. Want anders heeft het... Maar die hele heavy scene... Ja, de, wie zijn de grote jongens uh, in Nederland... Ja. ja, heel heftig. Ja, textures, maar die spelen ook veel in het buitenland. Ja, dat hoor je ja. ook niet in. Hoe in Temptation? Deze altijd al in het nou, buitenland. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat merkte ik, dat zat ook een beetje in dat nummer van jullie ook verstopt. Het, uh, een twistje van, uh, van Within Temptation. Maar ik heb ook nog een Pintje, track. Hè? ja. Ik, ik merkte okay. ook nog een track uh, en daar zag ik, vond ik zelfs een tikje audiosleef. Tussen, tussen, tussen, ja, ja. Dus, uh, ja, ja, zelfs dat heb ik, uh, heb ik eruit uh, gehaald. Ja, en dan, ja. dan denk ik van, nou, dan, uh, dan, uh, dan doe je toch iets uh, helemaal goed. Ik geloof dat het uh, of de vierde of de vijfde track was. Daar zit, uh, daar zit een beetje iets in wat ik uh, merk van, uh, van de voormalige band Rage Against the Machine. Ja, daar ben ik dan weer een uh, fel voorstander van. Maar goed, uh, okay. uh, ja. Ja, fel voorstander ik, uh, ja, ja, ja, ja, ik, ik hou graag ja, van, van. Van, uh, van, uh, van maatschappelijk kritische uh, geluiden. En, uh, uh, vroeger was ik ook wel zo'n mannetje die uh, heel graag ergens tegenaan schopte. Maar, uh, en nee, niet meer. Ik ben wat milder geworden. Ah, okay. Het is tenslotte de plaat waarmee jij dit programma bent binnengekomen. Ja, uh, ja met Rage Against the Machine. Ja. Ik, ik weet nog dat we daar zaten. En er, die Jaap die komt voorbij. En die begint een beetje mee te praten over de muziek die we draaiden. En die zegt, van, nou ik hou van Rage Against the Machine. En wij zaten van, zo... Ja, oh, dat, dat was wel leuk. Want hij, Marcus is de grondligger <laughs> van Alternative Vim. Uh, dat, dat, dat, dat, dat was nog wel een heel erg uh, leuk verhaal afvast vast. Uh, het was een dame waarmee, uh, waarmee Marcus dat presenteerde. was Jolanda. Uh, en ze dachten altijd van. Ja, ah, die jongen houdt voor René Vroger of zo, weet je wel. Ja, <laughs> jammer dan. Dat was dus niet het geval. Ik dus echt van. Killing van, in uh, the Name uh, of. Ja, zoiets. Of uh, Bulls uh, on Parade. Of, dat soort werk. Uh, van het uh, laatste allemaal, maar dus ook nog uh, wel wat, uh, wat nummers uh, die ziedend klonken. Dus, maar dat viel mij op. Het een van de van de nummers van jullie dat had een randje audiosleef Oké, okay. ja, kom cool om te horen. Ja. Uh, nog even naar uh, de iPod van jou. Want uh, je, we hadden we even als aangenaam tussendoortje hadden we de nieuwe van ACE Ja. Playball. Maar uh, je hebt natuurlijk ook nog meer uh, op, je, op je iPod uh, staan. Ja, een paar dingetjes. Ja, uh, we, we, we, welke heb je, heb je nu? Uh, ja, ik wil, wat, wat ik graag wil draaien is uh, Nika Costa. Ik denk dat de ene Sabine Helena in graven dat zeer kan waarderen. Is dat zo? Ja. Yeah. Ja, over waanzinnige zangeressen gesproken. Ja, ja. Uh, ik weet, ik weet wat, uh, wat het is. Maar ik heb, van de week zat ik nog op haar Facebook profiel. En dan had ze weer iets van Nika Costa En ik denk, wauw. Ja, die is te gek. Ja. Zij is de godchild of Frank Sinatra. Of ja. meteen Engels. Uh, ja, dus die is er wel mee opgegroeid. Het is geen hele heavy muziek. Maar ze is wel heel intens. Uh, ja. De manier waarop ze zingt. En dat vindt, spreekt mij ook heel erg aan. Welk is het? Ik weet niet welke jullie... Uh, head First van uh, nee, de laatste EP die ze gemaakt... wel weer een paar jaar terug. woah ja. woah <lacht> <Gaan we door. lacht> En? Gaan we gaan even kijken. Ja, daar is nikke Kost. Dat was hem dus. Eh. En dat was hem dus niet. Ik, ik, ik, ik, ik wilde, ik, ik, als je dan ja. van zo'n iPod afdraait, ben je natuurlijk ook verantwoordelijk... om even te roepen dat het plaatje bijna klaar is. <lacht> ja. ja, dan schiet hij weer op zwart en ik zal zo gebiologeerd te luisteren. Ja, dat ja. Nee, uh, ja, kan ze uh, ook mooi vertellen. Ja, ik, ik, ik, uh, ik, ik wilde iets <lacht> laten zien aan Vicky. Uh, dat, dat er nog iemand bestaat die een beetje gelijkenissen uh, toont. En uh, dat, dat was degene uh, naar uh, wie ik verwees voor, voor dat nummer wat jij net uh, draaide. Alleen, helaas, ik kan het niet vinden. Dus in die zin houd het eventjes voorlopig even op. Goed, dan gaan we gewoon weer verder met een track van jullie album weer. Oké, gaaf. Ik ben benieuwd welke. Welke zullen we. Ja, dat zijn jullie. Dat is ook Nou ja, wat dan misschien. Ja, ik weet niet, had jij nog een favoriete waar je net aan refereerde? De Baby Blue had ik al gedraaid. Anders zat ik te denken aan Of heb jij nog, Marcus? Nee, want nee. ik zat te denken aan Haji omdat James Lugo, onze producer, ja. daar de gitaarsolo voor zijn rekening heeft genomen. Dus een beetje LA-rock-gitaarsolo. Uh, nou, laat maar horen. Ja. is wel heel erg subtiel bedacht dit, deze drumpartijen. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe zijn jullie erover gekomen gewoon van? Uh, nou, uh, dat het, toch, het is een album, ja. uh, dus je wil toch een beetje dat de nummers in elkaar overlopen of niet alleen maar liedjes en niks, je wil er uh -huh. toch een beetje een verhaal van maken. Ja. Hij uh, kon gewoon niet stoppen. <laughs> used to whistle, moest weer eens uh -huh. doorgaan. Uh -huh. nee. Ja. Maar uh, uh, hebben, al die, uh, hebben al jullie bandleden uh, een langere muzikaal, uh, muzikale achtergrond? Echt. Ja, heel erg. Ja, ja, ja. ja? ja. ja veel uh, ervaring. Maricio, uh, die zit nu ook te luisteren. Hi Maricio. Ja, <laughs> uh, de vader van Jennifer Lopez, <laughs> <laughs> die uh, komt uit Chili. Ja. En uh, volgens mij uh, speelde hij al uh, allerlei instrumenten op zijn nulde. Uh, yeah. <laughs> die is echt uh, multitalent. Op yeah. bond speelt hij bas, maar hij drumt uh -huh. en hij speelt gitaar. En Uso uh, Whistler, die... Uh, ja, god, dat heeft hij niet ja, gedaan. Ja, Maurizio die heeft bij uh, Dilana Smith uh, gebast. En Uso Whistler, die zat vroeger in Whistler, Coubois Whistler. Ja. Yeah. Uh, samen met Barend Coubois. Nieuwe assist van Blind Guardian. Ja. Duitse grote. Cotions. En dan uh, Roy Jansen, dat is de andere gitarist die wel vaak uh, ja. meedoet met ons. Die ja. uh, zat in Zeus. En die speelde met Jeroen van Koningsbrug in uh, oh, Jurk. Ja. Ja, ja, en Zeus ook. Was ook ja. Ja. Jeroen van Koningsbrug. Ja. ja, dat was ook. Maar ja. dat, die, dat bestaat niet meer. Hij heeft wel een nieuwe, ja. nieuwe stoner band geloof ik. Hij ja, dat... ja. doet van alles. Maar het is behoorlijk muzikaal. Door de aderen uh, gaat ja. maar één ding. Muziek. Ja. Uh, niet meer dan dat. En nee. performance bij ja. mij ook. <laughs> hoe, hoe belangrijk is dat? Ook je zegt performance. Voor mij heel belangrijk, ja. ja. ja. Uh, op het podium, uh, op moet, podium. Het, moet het kloppen. Moet het kloppen? Ja, mijn gevoel moet kloppen. Ja. Als je echt in het momenten kan zijn, tijd zingen of ja. voor hun het spelen. Ja, dat is voor mij wel het mooiste. Ja. Ja. Om dat live te doen. De studio ja. vind ik ook te gek in het schrijven, maar live uh, ja. Ja, vind ik toch wel heel gaaf om te doen. Uh, ben je dan jezelf op een podium? Of ja, iets? zeker. Ja? Ja. Hoe uh, moet ik je karakteriseren? Uh, Podium-beest? Uh -huh. Ja. Ja. ja, wel intens. Ja. Uh, ik zit niet op een kreuk of zo. <laughs> <laughs> uh, toch, heb je, toch hebben jullie al heel stiekem er al uh, over van. Nou, misschien is het ook wel eens wat om gewoon met een akoestische setting iets te proberen. Nou, maar dat zou dan in dit geval, of nu, wat we nu denken, puur voor uh, radio dingen zijn hm. en uh, in-store record shop... Uh, je, doe ze vaak van die in-store optredens. Concerto ja, doet er zoveel Ja, zo zeker. Ja, dat gaan ja. we ook doen. Maar live, of als het echt een gig is, dan wel gewoon ja, dan full is... power. Ja. ja, maar als de liedjes goed staan, dan kun je ze ook goed dus koesteren. Zeker, ja. dat zeker, ja. ja. Maar die boost van het harde, dat vind ik toch wel heel prettig. Ja. <laughs> Uh, uh, akoestiek uh, of akoestisch uh, of ja, beter gezegd, uh, als we, uh, maar goed, als we jullie hier in de full power laten... Uh, nee, dat... Dat, dat, uh... dat, lijkt, uh... dat is goed. <laughs> Oké, okay, volgende uh... week. <laughs> <laughs> Ik denk dat wij dan... We hebben het eerder geprobeerd en dat vinden de buren niet zo. Nee, we, hebben, heel we, fijn. Eerder, we hebben de winnaars van, uh, van de Rob Akda Award van de editie 2011-2012 hier gehad, of nee? Is het 2012? Ja, nee, 2011-2012 was dat. Uh, niet van vorig jaar, maar het jaar uh, ervoor. Ja, ja, dat was 2012 met Baptist uh, yep. Dat is een electro, uh, electro, uh, groep Tenminste instrumentaal. Deels elektrisch, deels instrumentaal. Maar vooral uh, dansachtige Ja, er zit, er zit een beetje dansachtig uh, Oké. Okay. Uh, ja, die, die, die van, van ah, we willen hier wel spelen. Maar dan ook wel onversterkt. Of tenminste, versterkt. Nou, versterkt. nou ja, niet, niet eens versterkt. Maar uh, een, een drumstijl met een drummer... die denkt dat hij in de arena staat... Ja, ja. Ja, die dat was zo is losgegaan. Ja, dat, dat, dat vonden we nou toch echt iets van... Ja, Het was ook niet dat de directe buren daarover belden. Het is dus niet naast. Maar, maar aan de overkant of. van ah, okay. de straat. Ja. Ja, dat was iets, iets uh, helaas uh, pindakaas uh, voor, uh, voor, uh, voor degene die, uh, die dachten dat ze niet hier uh, goed konden doen. Uh, uh, ik kijk even naar de tijd, Marcus, want hoe uh, lang hebben we nog? Uh, drie minuten, 50 seconden. Goed, uh, dan heb ik het laatste, van is twee minuten veertig, dus dat uh, ga ik... Uh, en dat is weer even adempauze. want uh, deze man die gaat hier uh, over twee weken hier komen. Ja. Hij gewoon met een akoestische gitaar en een... Uh, Volgens mij ook een schuiver. Tenminste, zo'n ding, weet je wel. dat was een Montanmonica. Uh, oh, of een harp. Nee, Montanmonica. Uh, hij heeft uh, op zaterdag 27 september heeft hij zijn, uh, heeft hij zijn EP gepresenteerd. En dat was uh, Hope is Heart. Of Hope is Heart. En dat is Kashmir Hakim. En van het laatste, uh, hebben we het laatste nummer? Dat is Blackbeard. Dat hoor je tot aan het nieuws van 9 uur. Dag. Asked me What you wanna be What about An architect or deputy You told me Choose another job. You can't be Cause you're the man With the black beard They asked me over five years what you say? i don't know i believe in the destiny you told me you gotta change your point of view stop thinking like the man with the black